Dingen achter elkaar gezet over Jerobiam. Ik denk, oh, oh, oh. Waar zouden we nou Jerobiam het meest mee kunnen vergelijken in onze huidige tijd? Ja, inderdaad. Dan zou ik zeggen, als je hem wil vergelijken, dan zou je hem met de paus moeten vergelijken, met het instituut Rome. Want wat Jerobiam allemaal aangericht heeft in het koninkrijk Israël, in de tien stammen, daar word je echt intens verdrietig van. Wat die man heeft aangericht in afgoderij. Oh ja, wat was ook weer afgoderij? Hoeveel goden hebben we eigenlijk? Nou, we hebben er maar één. Wat is dan afgoderij? Alles wat je boven hem verheft. Als God zegt, gedenk de Sabbatdag. En je zegt, nou, vind ik wel leuk klinken, maar we gaan het toch zondag doen. Hé, dan heb je de eerste afgod al. Want je verheft jezelf, je eigen stem, boven de stem van God. Dan moet je mezelf nagedenken hoe vaak je dat in je leven hebt ervaren... Ja, het is al een hele weg om God te leren kennen. En dan ook nog gaan leren kennen naar de Torah die hij geeft. Dat is een heerlijke onderwijzing. En op het moment dat je Torah gaat doen, je gaat het uitvoeren in je leven. Dan zeg je, je hebt echt gelijk, dit is de beste weg die we kunnen voeren. Het feit dat we met elkaar op sabbat samen zijn. Dat is heel bijzonder. Want de wereld wil het niet. He, de ongelovigen willen het niet. Zelfs de gelovigen die zich moslim heten doen het ook niet. Want ze erkennen ja weer niet als God. Alleen degenen die Yahweh erkennen als God, vieren Sabbat. Er zijn er een heleboel die erkennen wel dat Yahweh God is, maar ze doen het op zondag. Dan zijn ze gewoon misleid. Ik heb vaak genoeg gezegd, het zijn onze broeders en zusters. Ze geloven in dezelfde God, in dezelfde Yeshua. Alleen door de drogredenen van Rome zijn we behoorlijk van het padje afgeraakt. Nou, wij weten dat... Natuurlijk het allerbeste, omdat we nu bij elkaar hier zitten. We hebben al die stappen natuurlijk al een keertje doorgemaakt met elkaar. Uiteindelijk zijn we gaan beslissen om hier te gaan zitten, of op een andere plaats, om met elkaar sabbat te vieren. Gewoon omdat Abba Yahweh heeft gezet, het is mijn heilige dag. En mijn dag is een teken tussen mij en mijn volk. Opdat mijn volk weet dat ik God ben. Zo staat het geschreven, hè? Ik heb niet vergist Exodus 31. Het of, of gaat over de teken geschreven. Sabbat is een teken tussen God en zijn volk. En wij zijn door het geloof in Yeshua toegevoegd aan het volk Israël. Want God heeft met de Israël zijn verbonden gesloten op Sinaï. Met niemand anders. Met Israël heeft die verbond gesloten. En wat was nou het toppunt van dat verbond? Tot er uiteindelijk één zou zijn... die als een volkomen rechtvaardige onze straf zou dragen... Wat al onze zonde is op hem gekomen. Hij is de dood ingegaan en hij was echt dood. En na drie dagen is hij door zijn vader opgewekt. En hij is tot leven gekomen. We hebben de keuze mogen maken om ons in Yeshua te laten dopen. We zijn het watergraf ingegaan. We zijn met hem opgestaan tot een nieuw leven. En daarom kunnen we zeggen, we zijn zonen van God in Yeshua. Bent u nog veranderd na die dag? Of hebben we nog steeds dezelfde neigingen van vroeger? We hebben nog steeds dezelfde neigingen dan zitten. Alleen we herkennen ze beter en we hebben een besluit genomen. Ook al komt die oude Willem omhoog, laat ik hem maar Willem noemen. Bij u zal het wel anders wezen. Als de oude Willem omhoog komt, dan moet je zeggen... Hey, terug Willem. Het beeld van onze Heer Yeshua zullen we voorkomen moeten uitdragen. Mensen die u tegenkomen, die moeten zeggen... Wat een heerlijke vrouw, een heerlijke man. Als je die de woorden van God hoort spreken... Oh, ik wou ik het ook al zo komen... Dat je verlangen hebt om de heer te leren kennen. Met die Jerobiam zit het echt zit vol met problemen. Ik heb maar bovenop gezegd, Jerobiam, hij volhardt in afgoderij. Wij moeten volharden in rechtvaardigheid en in gerechtigheid. Maar Jerobiam, die volhardt in afgoderij. Maar dat zijn er meer, die volharden in afgoderij. We gaan een paar dingen lezen waar we vorige keer gebleven zijn. Even twee sheets om de tekst even op te halen. Misschien tot u hem een klein beetje kwijt bent geraakt. Weet u nog wie die jongeman gods was? Jerobeam die stond voor dat altaar wat hij gebouwd had. En die jongeman, die gods, die komt eraan. En die spreekt tegen dat altaar, altaar. Ja, je zal in elkaar storten. Afijn, er zal een dag komen, die priesters voor jullie, die zullen daarop gebakken en gebraden worden. Hij spreekt een profetie erover uit... Daar lossen de honden geen brood van, maar ook Jerobeam lustte er helemaal niks van. Hij werd woest. En hij strekt zijn arm uit en hij zegt, grijp hem, zegt hij. En op hetzelfde moment staat die arm stijf van hem en hij krijgt hem niet meer terug. Hij schrikte er zo van, op hetzelfde moment zegt hij, bid voor mij, zegt hij, bid voor mij, hij, bid voor mij tot, tot die arm terugkomt. Dan zou ik je zegenen langs alle kanten, eten, drinken, je kan bij me in het paleis komen eten. Maar goed, die man gods, die had gehoord, gaat er naartoe, breng je boodschap, ga langs de andere weg terug. Nou, we hebben gezien dat er een hele geschiedenis aankomt, tot er ook nog een oude man gods is, die man met die hele lange baard. Ik had een foto van hem nog genomen. Kunt u me herinneren? Ik heb hem vandaag niet erop staan. En die oude man gods, die gaat andere dingen zeggen. Hij zegt, nee, zegt hij, kom met mij mee naar huis, dan kunnen we mij eten en drinken, helemaal geen punt. Ja, maar God heeft gezegd, nee, zegt hij, er is een engel van God gekomen, even herinneren. En die heeft tegen mij gezegd, zeg tegen die jonge man gods dat hij hier komt eten. En wat stond er ook weer achter? En hij loogt dat. Die oude man gods. Die oude profeet. Hij liegt. Wat was het ook weer? Was dat nou een verzoeking of een beproeving van die jonge man gods? Zo, denk ik omdat dat een beproeving is hoor. En het wonderlijk is, God verzoekt niemand hè? We hebben we toch gelezen hè? God verzoekt niemand. Maar hij laat wel beproeving toe in je leven... Als je zegt hem te kennen, in zijn wegen te wandelen, laat hij wel beproevingen toe in je leven. Er gebeurt iets met die jonge man gods, dat gaan we even herhalen. Ongetwijfeld zal het woord geschieden dat hij, dat is die jonge man gods, door het woord van Yahweh gepredikt heeft tegen dat altaar te betel. En tegen al de tempels op de hoogte in de steden van Samaria. Waar predik nou een profeet tegen? En dat is niet alleen deze jonge man God, maar eigenlijk hebben al Gods profeten daarover gesproken. De heilige huisjes die wij maken. Als je door Frankrijk rijdt, door al die kleine plaatsjes heen, leg al die plaatsjes, zijn er gebouwd op. Heuveltjes. Wat zie je midden op de heuvel staan? Kerktorrentje. Kruisje erbovenin, of een kip erop, weet ik hoe dat precies zit. Maar dan zie je in elke plaats zo'n tempeltje staan. Met de spits naar boven toe. En als je zo'n tempeltje ziet staan, dan zie je de tempel van het christendom. Of was dat niet zo? Het zijn toch de kerkgebouwtjes van de christenen, hè? Dus in elke plaats zie je een kerkje staan met de punt omhoog gericht, met alle goede bedoelingen, hè? We maken onze voorouders niet beschaamd, want we komen er allemaal vandaan. Maar toch, wat Jerobiam doet, hebben wij ook gedaan. Jerobiam lijkt op pausdom. Dan hebben we onze pauze en de navolgers, de rooms katholieken... ...hebben natuurlijk allemaal ijverig in die weg gezeten. Maar wij zijn geen katholieken, hoor wel. Nee, nee, dus, is een, wel een, wel een, natuurlijk niet. Wij zijn uit Rome getrokken en daarom heten we protestanten. Dus die protestanten zijn wel uit Rome getrokken... ...maar ze doen nog steeds wat Rome zegt. Protestanten betekent gewoon, wij zijn protesterende... Katholieke, Anders is het niet. Want als je echt wil protesteren, dan kap je op dezelfde dag met je zondag. Ik zou dat teken van de antichrist... niet meer willen dragen... om op een zondag in de kerk te zitten... met nog zoveel lieve mensen, het zij zo... maar ik zal nooit meer buigen... voor dat woord. Fijne dingen gehoord in de kerk... maar er zat een hoop bedrog in. Nochtans, we praten niet over mensen... maar over leer die gebracht is. En Rome brengt duidelijk... Afgodenleer. Er is niet één leer in Rome. die klopt met het woord van God. Alles is omgedraaid. Luister goed. Hij zegt: Ik keer mij tegen het altijd te Bethel. tegen al de tempeltjes, want er zijn wat tempels gebouwd. op de hoogte in de steden van Samaria. Na deze gebeurtenis. Over dat altaar wat openbarst, alle rommel op de grond, woedend dat hij geworden is. Hij vraagt ineens, vergeef me, vergeef me, repareer mijn arm. En zijn arm die wordt hersteld. Ondanks alles wat gebeurd is, bekeerde Jerobian zich niet van zijn kwade weg. Maar hij stelde opnieuw uit alle kringen van het volk priesters aan voor die hoogte. Wie het maar begeerde, die wijde hij, zodat hij tot priester der hoogte werd. Dat is wat Jerobiam gedaan heeft. Alles wat hier staat, is tegen de wil van onze Abba Yahweh. Hij heeft zich gekeerd tegen Juda, tegen de tempel die in Jeruzalem staat en waar de Torah van God onderwezen wordt. Hij heeft zich losgemaakt. Hij heeft ook nog gezegd. Weet je wat we doen? We gaan dat feest van, die, van Yahweh gaan we niet in deze maand vieren, maar dat doen we dan op een andere maand. Typisch, hè? Hij lijkt echt op de paus, of op het pausdom, want die heeft ook alle feesten van God overboord geklapt, andere dagen eraan gehangen en zo gaan we het doen. Dus je kan al heel gauw zien wie volgelingen zijn van Rome. Je herkent ze gelijk. Als je hier buiten gaat staan op zondagmorgen, dan zie je de meeste mensen allemaal naar één plekje lopen. Sommige in het zwart, sommige in het wit... ...maakt niet uit, maar allemaal naar één plek. Ze zijn allemaal navolgers van het systeem van Rome. We hebben die koe hier maar bijgezet... ...en erbij gezet, dit was de verbeelding van een afgod. Dus het is een verbeelding van een afgod. Een verbeelding kwam uit het denken van de mens. En nadat die denkt... ...denkt hij, ja, hoe kan ik dat nou in klei vorm geven? Of in goud, of in zilver, enfin, ze maken daar een kop van... En sommige koppen zijn mooi, andere koppen zijn minder mooi. En sommigen maken er een koe van. Het is echt. Er zijn ook volkeren die hebben witte koeien. Die scheiden op de, op de straat. En niemand haalt het weg, want het is heilige stront. Omdat het uit een witte koe komt. De wereld is echt gek op dat terrein. Ze eren zelf ratten en muizen. Er zijn tempels waar duizenden muizen rondhollen. En daar mag je niet op gaan staan. U zou zeggen: heb, die heb ik. Maar daar doen ze dat niet. We moeten een paar dingen hardop zeggen vandaag. En het zal misschien vervelend overkomen als je nog gevoelens hebt voor de oude leer. Maar als je de zaak begrijpt, dan zal je afkeer krijgen van de oude leer. Want ze hebben zelfs een Yeshua verkondigd of een Jezus verkondigd... die niets van doen heeft met de Yeshua HaMessiah die wij kennen. Ze hebben ons, ondanks dat we Yeshua of Jezus moesten volgen... geleerd om varkensvlees te eten. Er zijn zoveel onreine zaken waarvan je achteraf zegt... maar God, hoe kan dat nou toch? Ik heb je altijd eerlijk willen dienen. En toen was ik 27. En toen snapte ik ineens dat het over de Sabbat ging. En dat het over rein en onrein ging. En daarvoor waren we er ook eerlijk bezig. U toch ook, hè? Echt waar, zo gaat het met alle mensen. Er is een uitspraak in de Bijbel die zegt... God overziet de tijd, zeg het eens, van onwetendheid, maar verkondigt heden dat je je moet bekeren. Dus God overziet de tijd van onze onwetendheid, maar als je te weten komt, dan zegt hij vandaag bekeren. Dan kan je niet meer schoemelen. Ik las van de week een stukje in Leviticus over de offergaven die in de tempel gebracht werden. Weet u wat al die offers die gedaan werden? ...hand op de bokken leggen of hand op de kop van de koe leggen, beleiden. Dat ging allemaal over overtredingen die in onwetendheid geschieden. Ik vond het zo eng toen ik het las. Begrijpt u de consequentie ervan? Als je weet wat God van je vraagt en je weet het en je doet het niet, dan is dat niet maar een foutje... Zo voelt het altijd al, ja, een beetje foutje, ja, dit mag ik wel niet, maar goed, niemand kijkt, je loopt er gauw naartoe en voordat al iemand gaat, uh, dan loop je weer netjes vooruit, weet je wel. Dat zit een beetje in mij, in u zal het wat minder wezen, maar er gebeuren dingen in je leven die je stiekem doet. Je weet dat het niet goed is, maar je doet het wel. Als mijn vader zei, wat ga je doen vanavond? Ik zei, nou, oh, ik ga even naar mijn vrienden toe. Oh, dat is goed, maar ja, ik ging ergens anders naartoe. Dus zodra ik bij de trappen was, ging ik niet rechtsaf naar mijn vrienden, maar linksaf naar een plaats die niet goed was. Het is raar, maar dat zit in de mens op een of andere manier. Nou, ook de mensen in de Bijbel hebben er last van. Jerobeam heeft er heel veel last van. Er staat in 1 Koningen 13 vers 34... En het volharden hierin werd tot zonde voor het huis van Jerobeam. Het volharden in het kwaad wat hij deed. Dus... Weten dat de zondagviering uit de boze is, weten dat de sabbatviering de dag van God is, dan is het alleen nog maar mogelijk dat je een navolger bent van Jerobeam als je volhardt in je zondagviering. Je mag aan me zeggen, het hoeft niet, maar je zal op een punt moeten komen dat je zegt, het is uit met die zondag. Voor mij is die geen teken meer tussen God en mij. Nee, God heeft de Sabbat ingesteld als een teken tussen hem en mij. Omdat ik mag weten tot hij mijn God is. Dat zullen de mensen zien en weten ook. Hij volhardt hierin. Het werd tot zonde voor het huis van Jerobeam. Dus ook zijn nageslacht. Tot zijn vernietiging en tot zijn verdelging van de aardbodem. Als ik dat woord verdelgen hoor, denk ik altijd aan ratten. Dat zit een beetje mij, hoor. Rattenverdelgen, dat is, dat is echt dat woord. Het huis van Rehobion zal tot zijn vernietiging gaan, tot verdelging van de aardbodem, omdat hij volhardt door de feesten van Yahweh overboord te gooien, er een andere feest voor in de plaats te zetten... Een beeld in het zuiden van de tien stammen en in het noorden van de tien stammen... om te voorkomen dat ze naar de tempel van God gaan. Nee, een, beetje, een beetje buigen voor die kalf of die koe is ook goed. Nou, dat wordt wel makkelijk. Dat scheelt een hele reis drie keer per jaar met de feesten. We hebben vorige keer ook nog even de teksten aangehaald uit 1 Corinthe 10, 1 Johannes 5 en openbaringen 21. Het is maar even een klein herhalentje, want vier weken is toch wel een end, hè? Paulus die heeft gezegd in 1 Corinthe 10, vers 7... Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommige van hen. Dus het is niet zo tot dit bij het oude testament wordt afgodendienaars en beelden. Maar welk beeld hebben wij in ons hoofd gecreëerd waar we voor buigen? Vers 21 van 1 Johannes 5. Kinderkens, wacht voor de afgoden. Het geldt nog steeds. We moeten onwachten wachten voor de afgoden. En vers 8 van openbaringen 21. Maar de ongelovige... En alle leugenaars, hun deel is in de pool die brandt van vuur en zwavel, dat is de tweede dood. We gaan vandaag niet preken over de dood, maar we weten wel heel goed tot er een eerste dood is en tot er een tweede dood is. Voor degene die het niet weten, moet je maar boekjes meenemen, er zijn boekjes over. De eerste dood sterven we dadelijk allemaal, tenzij dat hij hier morgen terugkomt, dan mogen wij hem leven tegemoet gaan. Maar naar de mens gesproken, wij gaan allemaal de eerste dood in... En we zullen als Gods kinderen opstaan in de eerste opstanding. Ook de goddelozen gaan de eerste dood in. Maar de goddelozen worden opgewekt na de duizend jaar in de opstanding ten oordeel. Dat is een verschil. Dus we mogen vandaag de dag keuzes maken, zodat we mogen weten op grond van het woord van God dat we zullen opstaan in de eerste opstanding. Dus als we dan een broeder of een zuster ten graven dragen, dan bemoedigen en vertroosten we elkaar dat deze broeder of zuster zal opstaan in de opstanding te leven, tot we elkaar zullen zien en samen de heer tegemoet zal gaan. Wat een vreugde. Dat is pas hoop. Om het maar gelijk in te zetten, als het gaat over die afgoderij, of dat het over getrouw dienen gaat. Ik heb er een paar opgenomen. Het onderhouden van de Sabbat. Het vieren van Pesach. Het ongezuurde brodenfeest, Shavuot, Pinksteren, Bazuinedag, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en de achtste dag. Dat zijn dus de feesttijden van Abba Yahweh. Hij richt die feesten aan en hij nodigt altijd de mensen uit, kom, kom naar mijn feest. Nou, ik ga niet niet tegelijkertijd vertellen van die koning die al die mensen uitnodigt, al die gasten uitnodigt en uiteindelijk komt er niet één. En dan zegt hij, haal die mensen uit de wereld, de arme, gebreken, gelamme, blinden, haal ze binnen, geef ze een schitterend kleed en dan gaan we feest vieren. Dus de vele uitgenodigden kwamen dus niet binnen. Er was zelfs nog een van die gasten die binnen gedwongen was, die kreeg zijn kleed aangeboden en die zegt, dat kleed hoef ik niet. Dat was er gelijk en hij ging er zo uit. Geen genade meer, over. Het is een vreugde tot wij mogen weten dat we bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. God ziet ons niet meer in onze vuile staat. God ziet ons overdekt door het kleed van Christus. Hij ziet u en mij volkomen rein. Hij ziet geen sprankeltje. Hij ziet in u volkomen Yeshua de Messias. Want we zijn deel geworden van zijn lichaam. Als wij in gebed tot vader gaan, dan zegt vader tegen Gabriel. Hé, hey, hey, fijn, heb je wim. Kijk eens. Even luisteren wat hij zegt. Maar dus zo noemt hij ook uw naam. Vader in de naam van Yeshua. Oh, zegt hij, wacht even. In de naam van Yeshua heb ik alles beloofd wat ik beloofd heb. Dus iemand die in de naam van Yeshua van mijn aangezicht komt, daar heeft hij zulke oren voor. Luister goed, Gabriel. En doe wat ik hem beloofd heb. Hij heeft dus de feesten aangegeven als tekenen tussen hem en ons. Als we nu durven te zeggen, ja, we gaan toch geen loofhuttefeest vieren ze. Zeven dagen, ben je gek? Of ja, voor wat? Nee, het zijn zijn feesten. waar je alles voor moet doen. om die vrij te krijgen. om met broeders en zusters samen te zijn. Lukt het je dit jaar niet, zeg dan tegen je baas. dan weet je het nu vast. Dit zijn de data van volgend jaar. De feesttijden van mijn God. Al geven mij een schop onder mijn kont, het zij zo. maar dat zijn voor mij de feesten van God. Die Jerobian, of zijn navolger, die in Rome zit. Hij heeft het over de zondag, lieve mensen. Die kennen we allemaal. Hij heeft het over paasfeest. Hij heeft het over As Woensdag, wat het ook mogen wezen. As Woensdag. Hij heeft het over de Witte Donderdag. Over de Goede Vrijdag. Ook dat is zo'n onzin. Goede Vrijdag. Dat viel helemaal niet op 14 Nissan. Als je het terug gaat rekenen door de tijd heen. Nee, dat was eigenlijk Goede Woensdag, zou je moeten noemen. Want op woensdag stierf hij. Dus Rome vertelt verhaaltjes. Er is ook nog een stille zaterdag. Er is een onbevlekte ontvangenis. We hebben Maria hemelvaart. Het is nooit gebeurd. Ze ligt in het graf, net als al onze, onze vaderen. Ze is teruggekeerd tot het stof. En hij zegt, ze is naar de hemel gevaren. Ja, dat dachten wij vroeger ook, van onze oude opaatjes die gestorven waren. Nee, opaatjes hemelen. Echt niet waar, opa is begraven. En er komt een dag, de Gods genade, omdat hij op Yeshua vertrouwd heeft, dat hij opgewekt wordt. Amen. We zijn bedrogen door Rome. Want hij heeft ons geleerd over de hemel en de hel. Ja, je moest al wel een hele goede mens wezen om naar de hemel te komen. En in onze griffen de gemeenteachtergrond was het bijna niet mogelijk. Dan hadden ze een taal ontwikkeld en zeiden ze, och, mocht het staan te gebeuren. Dat ook God in zijn genade, mijn arme ziel... Hè? Dat waren klanken, Dan dacht hij, oh, oh, oh, oh, oh, daar moet je op een gegeven moment los van komen. En de, je gaat toch weg met dat geleute. Zo staat geschreven. Het leuke is, dat hebben we met elkaar geleerd, broeders en zusters. Het is een heel klein beetje herhaling wat we doen, hè? We gaan maar beginnen met de tekst voor vanmorgen. Onderwerp is jeroen volhard. vol hart. Maar hij vol hart in het verkeerde. In 1 Koningen 14 vers 1 staat, in die tijd werd Abia, de zoon van Jerobiam ziek. Dus Jerobeam was nog steeds de baas en koning over de tien stammen. Maar hij had een zoontje, Abia, die wordt ziek. Abia betekent schitterend. Mijn vader is Yahweh. Abi is af, dat vader. En Ja is afkorting van Yahweh. Schitterende naam heeft die kleine knol gekregen van zijn vader. Dus er zat toch dan wel iets van geloof hè, in die Jerobian. Als je geeft je zoon niet zo'n naam. Dus mijn vader is Yahweh, zo noemt hij zijn zoon. Toen zei Jerobeam tot zijn vrouw... Maak je reisvaardig lieverd, verkleed je, zodat men jou niet kan herkennen. Dat ga je de vrouw van Jerobiam bent. En dan moet je naar Silo gaan... Daar woont immers de profeet Agia. Hij heeft mij ooit voorzegd dat ik koning over dit volk zou worden. Dus ooit heeft Agia, hoe heeft hij het ook weer gezegd tegen hem? Wat voor bijzondere dingen heeft hij gedaan? Hij pakte zijn kleed, scheurde dat in twaalf stukken. En hij gaf er tien aan Jerobeam en twee hield hij voor. Hij zegt, jij gaat koning worden over de tien stammen van Israël. Toen viel eigenlijk Jerobeam van zijn stoel. Ik die nee, kwam dat nou toch? Eén koning over de tien stammen? Het is toch gebeurd. Hij was een van de beste knechten van Salomo. Hij herstelde de muren van Jeruzalem. En dat hij zijn goede knecht was, heeft hij van, uh, van Salomo een opdracht gekregen, een taak. En dit is hierop uitgelopen. Hij heeft voorzegd dat ik koning over dit volk zou worden... Was Jeroboam eigenlijk een man uit de stam van Juda, of niet? Oh, en ik dacht dat er koningen allemaal uit Juda zouden komen. Maar toch, de profeet wist dat hij koning gaat worden. Hij zegt tegen zijn vrouw, neem tien broden mee, rozijnenkoeken... ...een kruikje honing en gaat tot die profeet. En dan gaat hij jou meedelen wat er met de jongen gebeuren zal. Wat was er ook weer met die jongen? Hij was ziek. Hij maakt zich serieus zorgen... Hij maakt zich echt zorgen. Wat had de profeet ook weer tegen hem gezegd? Wat er met zijn nageslag gaat gebeuren. Die wordt van de aarde verdelgd Als ratten. Zegt ja, nou wordt de jongen ziek. Hij zegt, gaan ze naar die profeet toe. Ga dan zo die profeet vragen. Wat God ervan te zeggen heeft. Kunt u zich voorstellen tot wij zo naar de profeet moeten gaan? Nou zegt hij, hij zal jou mededelen wat er met de jongen gebeuren zal. Van enfin, Robians vrouw die deed dit, ze maakt zich juist vaardig. ze gaat naar Silo, dat is waar de tempel stond, de tabernakel, trad het huis van Agia binnen, Agia nu kon niet zien, hij was stekenblind, die oude profeet, een oude man, eind van zijn dag. hij kon niks zien, omdat hij zijn ogen staar stonden van de ouderdom. Maar toch, let op, ook al is een profeet stekenblind, denk erom dat hij de geest van God heeft. En met zijn blinde ogen weet hij precies wie er aankomt, want dat had onze vader hem al lang verteld. Want Abbejawee zegt echter tegen Agia, zie, daar komt Jerobians vrouw. Om u een uitspraak te vragen betreffende haar zoon, want die knul is ziek. Dus zegt God tegen hem, gij moet zo en zo tot haar spreken en wel zodra zij binnenkomt. Terwijl zij doet alsof ze een onbekenden is. Want ze hebben een ander kleedje aangetrokken. Ze hadden natuurlijk een hele mooie jurk in het paleis. En daar hebben ze natuurlijk een rachenebisch jurkje aangetrokken. Ze zag er waarschijnlijk niet uit. Arme sloeber. Maar God had hem gewaarschuwd. Er komt namelijk een vrouw binnen. Hij moest niet eens luisteren wat ze moest vragen. Nee, hij moest gelijk antwoord geven. Nog voordat ze adem kon halen om wat te zeggen. Ze zou in vermomming bij hem komen. Schitterend hè, je zou toch wensen dat God je alle leed wat op je afkomt zou bekendmaken. Ze hem, er komt nou iemand naar je toe. Gij moet tot haar spreken zodra ze binnenkomt en terwijl ze doet alsof ze een onbekende is. Nou, ze is geen onbekende, maar ze is de koningin. Zodra nu Agia ja, dat geluid van haar voeten hoort, hè, hij moest het van zijn oren hebben. Toen ze de deur binnenkwam, zei hij, kom binnen, Gemalin van Jerobeam. Hè, vrouw van koning Jerobeam. Kom maar binnen. Dan zal ze ook wel gedacht hebben. Oh, hoe weet hij dat nou? Waarom doe jij alsof je onbekende bent? Ik ben belast met een harde boodschap voor u. Ze heeft nog niks gezegd. En hij zegt al tegen die vrouw. Ga heen, zegt tegen Jerobeam. En dan komen de heftige woorden. wee als je een profeet hoort spreken tegen u... En die zegt, zo spreekt Yahweh. Heb je wel eens uh, dat tegen je aanhoren spreken? Bijna elke sabbat doen we dat, hè? Dan vertaal ik het een beetje wat er staat, maar dat doen we vandaag ook. Zo zegt Yahweh. wie is Yahweh? Dat is de God van Israël. Als je het niet weet. Dat staat er altijd bij. Zo spreekt Yahweh. wie is dat? Dat is de God van Israël. Omdat. Een linkwoordje omdat omdat er iets is gebeurd de reden aangeven dat er iets is gebeurd want nou, wat nu gaat gebeuren heeft daarmee te maken omdat ik u verheven heb uit het midden des volks en u tot een vorst heb aangesteld over mijn volk Israël hè, dat is de boodschap aan, uh, aan Jerobeam hij zegt ik heb jou als vorst aangesteld ik heb jou als vorst aangesteld over mijn volk Israël denk niet tot je kan schommelen als je koning wordt van het volk van Israël. Israël kan dan niet schoemelen... maar zijn koning helemaal niet. Want hij zal je ook als een vorst behandelen. Maar als je geen vorst wil zijn... dan zal hij ook behandelen... zoals je goddelozen behandelt. Het koningschap van het huis van David... heb ik afgescheurd... zegt God tegen Jerobeam. Ik heb het aan jou gegeven. Het koningschap van het huis van David heb ik afgescheurd, die 12, van die twaalf stammen de tien. En die tien heb ik aan u gegeven. Maar jij bent niet geweest zoals mijn knecht David. Hoe was David, die mijn geboden in acht genomen heeft, die mij gevolgd is en met zijn gehele hart, door alleen maar te doen wat recht is in wiens ogen, zegt God, in mijn ogen. Lieve mensen, wij hebben exact dezelfde taak. Als iemand je iets kroms vertelt, dan zeg je dat klopt niet in de ogen van Yahweh. Ja, maar ik zeg het toch, al zo spreekt de Heer. Er zijn profeten genoeg geweest in ons midden, die hadden allemaal woorden van de Heer gehad. Echt waar je kansen bij het vuil scheppen, want zo heeft de Heer nooit gesproken. Als je de Heer hoort spreken, dan kun je altijd nog zeggen, er staat geschreven in Torah. Of datgene wat gezegd wordt, moet in overeenstemming zijn met Torah. Er zal nooit een profeet komen die zegt, uh, we gaan vanaf volgende week zondag vieren. Dus als er iemand binnenkomt, dan geven we hem de stoel, kom maar voorin zitten, zondagenbank, dan gaan we je een verhaal vertellen. Wie mij gevolgd is met zijn hele hart, door alleen maar te doen wat recht is in mijn ogen. Dus God volgen, dat doe je met je hele hart. En gewoon in gehoorzaamheid. Worden wij gered door de wet te doen? Wie is hier gered door de wet te doen? Gelukkig, Niemand. Echt niet waar. De wet doe je gewoon. Dat zijn de regels van het Koninkrijk van God. Daarom rijden we in Nederland rechts en stoppen voor het rode licht. Gij bozer gehandeld hebt dan alle die voor u geweest zijn, Jerobian, En u andere goden zijt gaan maken, ja, godenbeelden beelden om mij, ja, is dat, te krenken. En gij mij achter uw rug... Geworpen hebt. Moet je ooit nog terugdenken aan de zondag? We hebben het niet geweten, daarom zitten we vandaag hier. Maar we hebben allemaal die lijn gelopen in ons leven. Of je moet vanuit de wereld gekomen zijn, dan heb je dat probleem niet gehad. We hebben dus andere goden, we hebben andere beelden gemaakt, ook beelden in ons denken, want hier zit de verbeelding, hè? zit in ons hoofd. En we hebben die beelden gemaakt, zegt hij, om mij te krenken en mij achter je rug te verwerpen. Hij spreekt tegen Jerobian. Dat is weer die verbeelding van die afgod, want dat heeft hij gebouwd. Die afgod die staat beeld voor zondag, paasfeest, laten we maar nemen wat Rome gezegd. Er is nog veel meer, maar had ik het hele scherm wit kunnen maken en helemaal standvol kunnen zetten met alle regels en toeters en bellen die er in de wereld zijn. In allerlei godsdiensten waarvan ze zeggen, zo moet je doen om God te behagen. ...en ze halen het niet uit het Torah. Als we God wel behagelijk leven willen leven... ...dan doen we gewoon wat hij gezegd heeft. Doen we gewoon wat hij gezegd heeft. Broeders en zuster, 1 Koningen 14, vers 10. Let op, zegt hij. Daarom... ...oké, okay, als er woord daarom staat... ...dan is er ook een woordje... ...waarom, dat hebben we net gelezen. Hè? Dus waarom, nou zegt hij... Daarom ga ik een ramp over het huis van Jerobian brengen. Waarom? Omdat je de zondag gevierd hebt en je hebt mij feesten van de zevende maand naar de achtste maand geplaatst. En je hebt gezegd: dan gaan we lekker bij elkaar komen, gaan we Loofritse feest vieren. Nee, dat moet je op de zevende maand doen. Grote verzoendag is het op de zoveelste van de zevende maand. Bezuinendag is op de eerste van de zevende maand. Kun je nou snappen tot we allemaal Rome nagevolgd zijn? Met zondag vieren, met kerstfeest, met paasfeest. Absurd dat we het nooit begrepen hebben. Maar we hebben op dezelfde wijze geleefd als de tien stammen. Daarom, zegt hij, ga ik een ramp over het huis van Jerobian brengen. Ja, zegt hij, ik, ik, Yahweh, zal Jerobian allen van het mannelijk geslacht uitroeien. Van hoog tot laag in Israël zo staat vader er tegenover. Als iemand wilens en wetens gaat doen waarvan God zegt: moet je niet doen, of je gaat dus niet doen waarvan God zegt: dat moet je doen. Dan weet je hier de houding van vader hoe die tegen Jerobiam is opgetreden. Hij zegt: ik zal dat huis van Jerobiam wegvegen, zoals men drek wegveegt, totdat er niets meer van over is. Er staat ook in Torah... dat onze zonde... Doorgaan in onze derde en vierde geslacht, weet u wel? Van degene die God haten. Ga gewoon door. Totdat er eentje in die rij tot bekering komt. en die aanvaardt de heerschappij van vader en zoon. buigt voor vader en zoon. En dan wordt hij eigenlijk uit die vloeklijn weggehaald. En dan gaat hij gezegend worden in hoeveel geslachten? Duizend geslachten, zegt hij. Schitterend! Dus hij komt uit die vloeklijn en hij gaat tot in duizenden geslachten gezegend worden. Omdat hij vol in datgene wat vader gezegd heeft. Maar als je dat niet doet, hij zegt, ik zal dat huis van Jerobion wegvegen, zoals je drek wegveegt. Als u een goddeloos leven leidt en je verwerkt kinderen en kinderen, die gaan over het algemeen hun ouders voor en die gaan dezelfde goddeloos leven leiden. Totdat er eentje tot bekering komt en zegt, nee, ik heb de Heer gevonden. Dan wordt hij door zijn vader en zijn moeder vervloekt, dan is hij is ook wel gelovig geworden, je moet niks met die mensen te maken willen hebben. Maar goed. Wie van Jerobiam zegt hij dan, in de stad sterft, het is heftig hoor. Ik probeer het me toch geestelijk voor te stellen als we onze kinderen in goddeloosheid geld brengen. Hoe spreekt God over je nageslacht als ze niet halverwege tot redding komen? Wie van Jerobiam in de stad sterft, zegt hij, die zullen door de honden verslonden worden. Wie op het veld sterft van zijn nageslacht, die zal door het vogelte van het hemel verslonden worden. Wie zegt dat? Yahweh heeft gesproken. Ik zou nooit aan het woord van Yahweh twijfelen. Wees bloedserieus in het handelen en wandelen naar de geboden van Yahweh. Want waarom heeft hij zijn geboden aan ons gegeven, opdat we zouden... Amen. Niet alleen op aarde leven, want handelen naar de geboden van God, dat is een liefde tot God en liefde tot je naaste. Dan kun je elkaar altijd knuffelen. Als je boos wordt, dan zeg je nog, lieve schat, dit wil ik niet meer. Snap je het? Je zal altijd in liefde handelen. Dat is wat God in zijn geboden heeft verteld. Volkomen liefde tegenover God, de eerste vier geboden, en een volkomen liefde naar onze naaste. Dat zijn de laatste zes. Dan handel in overeenstemming met de wil van vader. En zo heeft hij ons geschapen. Gij echter, sta op. Ga naar uw huis. Op het ogenblik dat uw voeten de stad binnentreden, zegt hij tegen die vrouw van Jerobian, uh, zal de jongen sterven. Dit is een trieste boodschap. Als ik zou kunnen voorkomen om niet meer terug te gaan naar de stad, dan zou ik zeggen, nou dan blijf ik wel buiten de stad. Maar toch, zegt de profeet dit. Op het ogenblik zegt hij tegen die moeder. Dat jouw voeten de stad binnentreden zal de jongen sterven. Er is geen oplossing meer voor. Dan zal geheel Israël over een week klagen. De zoon van de koning. Ze zullen hem begraven. Want van het huis van Jerobeam. Zal deze jongen alleen in een graf komen. Omdat in Jerobeams huis... ...in hem alleen iets goeds gevonden wordt. Dus in dit kleine knulletje... ...heeft God iets goeds gevonden. Hij zegt, die kleine knul zegt hij... ...die alleen zal in een graf terechtkomen. Wat gaat er dan met Jerobeam gebeuren? Weet u toevallig? Wat gaat er dan met Jerobeam gebeuren... ...als alleen maar dat kleine kind... ...in een graf terecht zou komen te zijn de tijd... Wat gaat er met Jerobeam gebeuren? Drie keer raaien. Hij wordt door de honden geveten. Nou, dat is pas schandalige dood, zeg. Yahweh zal zich een koning over Israël verwekken... die het huis van Jerobeam zal uitroeien. Einde van de profetie. Dus vanwege de werken van Jerobeam heeft vader, de profeet, laten zeggen, ik ga het uitroeien. Ik ga het verdelgen, zoals je ratten verdelgt. Niemand meer op de troon, ook je nageslacht, wordt uitgeroeid. Eén ding is duidelijk, over dat jongetje, zegt hij, hij komt nog in een graf terecht. Maar die anderen dus niet meer. Die worden opgevreten door de honden. Dit heden, zegt de profeet, en wat dan nog? Dat heb ik er niet onder gezet, dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? Dit heden zegt hij, wat hij nou gezegd heeft. En wat dan nog? Vraagteken. Moet je luisteren. Hoofdstuk 15, daar staat het volgende: Baza, dat is de nieuwe koning, heeft hem gedood. Wie? Jerobiam. In het derde jaar van Asa, de koning van Juda, en werd koning in zijn plaats. Dus toen Baza koning in zijn plaats werd, heeft hij. Jerobiam uitgeroeid. Zodra hij koning geworden was, sloeg hij het gehele huis van Jerobiam dood. Hij liet van Jerobiam niets over wat Adem had. Dus zelfs de hond vermoord hij. Niets uit het huis van Jerobiam blijft in leven. Totdat hij het uitgeroeid had naar het woord van Yahweh dat hij door de dienst van zijn knecht, de Siloniet Agia, gesproken had. En waarom gebeurt dat, broeder en zuster? Wegens de zonden die Jerobeam had bedreven... en die hij Israël had doen bedrijven. Degene die ons onderwezen hebben... in de leer van Rome... dat is niet vrijblijvend, ook niet voor degene die het je onderwijzen. Vindt u dat niet hard? Wegens de zonden van Jerobeam had bedreven en die hij Israël had doen bedrijven. Ja, om de krenking die hij Yahweh, de God van Israël, had aangedaan. Dus door mensen te onderwijzen de zondag te vieren en noemt alle christelijke theologische onderwerpen maar op die niets met de Torah te maken hebben, ja, kom je in dit rijtje te staan. Die hebben Yahweh gekrenkt. Wie zou van ons nou Yahweh willen krenken? Toch niemand? Maar als je ze gaat vertellen over wat Rome gezegd heeft, dan krenk je God. Dus God wordt alle dagen gekrenkt door Rome. Ja, dat is rebellie. Inderdaad. Als God zegt één, dan zeg je nee, het is twee. Dat is rebellie. Heeft u nog even geduld mensen? Het is maar een klein stukje. Hè? We eindigen dadelijk in het Nieuwe Testament. 1 koningen 14 vers 13 Dan zal Yahweh Israël slaan. Klappen krijgen zodat het wiegelt als riet in het water. Dus hij gaat niet alleen klappen geven aan Jerobeam. Hij roeit niet alleen zijn hele nageslacht uit. Maar ook Israël gaat klappen krijgen. Omdat het zo gehandeld heeft. Hij zal Israël wegrukken van deze goede grond. Die hij, Abbejade, hun vaderen gegeven heeft. En hij, Abbejade, zal hen aan de overzijde van de rivier... Wat doet hij daar? Verstrooien. Hoe ver is Israël verstrooid? Waar leeft Israël niet op deze wereld? Over de hele wereld. Over de hele wereld. En niet alleen Israël, ook Juda is verstrooid geworden. Want die zijn natuurlijk uh, 70 tot 100 jaar later weggetrokken naar Babel. Alleen Juda is een stuk van teruggekomen. Want uit Juda moest Messias geboren worden. De Juda moest de tempel bouwen. Die moest klaarstaan op de dag dat Yeshua uh, zover was om uh, op zijn achtste dag in de tempel voorgesteld te worden. Heel die tempel die werd gebouwd opdat Yeshua daar naartoe gebracht kon worden. Om daarna in 70 na Christus weer met de aarde gelijk gemaakt te worden. Geen steen op de andere steen blijft staan, zegt hij. Want het Joodse volk was niet veranderd. Er zaten natuurlijk wel gedreven mensen tussen die rechtvaardig wilden handelen. Maar er was zoveel afgoderij gekomen. Ik las van de week een stukje. Joshua die dreef demonen uit. En dan zegt een fariseer die tegen hem. Ja, zegt hij, hij drijft demonen uit door... Door de overste van demonen. Hoe heet die ook alweer? Begrijp je de consequentie van zo'n uitdrukking? Als fariseers tegen Yeshua zeggen, jij drijft demonen uit door de overste van demonen. Kent u het antwoord van Yeshua nog? Door wie drijven jullie dan de demonen uit? Denk er maar over na. Dat gerommel wat er plaatsvindt, hebben ze overgenomen uit de Grieken vandaan. Als er vervolgens met veel goden, waar kom je dan terecht? Kom je in Griekenland terecht. Daar hebben ze voor elke god een tempeltje. En dan zegt Paulus, gut gut, jullie zijn allesdienst, Diensters zeg. Jullie hebben over elke god een tempel. Maar buiten god is er geen god. Als we leren Adonai er gaat, is er maar één god. En we hebben geleerd dat Yeshua de zoon van god is. Door Yahweh spreken verwekt in Maria. De zoon van god. En de zoon is dus mensen. Als je die zaak niet op orde hebt staan... Dan kun je weer heel makkelijk meegaan met die drie eenheidsleer. Dat Yahweh is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is ook een persoon, ook God. Die drie, eh, ja dat is toch één God. Het is natuurlijk heel schizofreen. Maar je komt in een verdwaaldeheid terecht waar dus heel de christenheid al op, op leeft. Maar er is maar één God. En Yeshua is de enige geboren Zoon van God. staat veertig keer in het Nieuwe Testament. En toch zeggen de mensen, Yeshua is God. Nee, dat is een vader. Hij zegt tegen God, vader. En hij zegt zelfs, ik ga naar uw vader en naar mijn vader. Dus wij hebben beide dezelfde vader. Want Yahweh is onze God en vader. Leuk om over na te denken. Als je zin hebt om volgertjes mee te nemen, dan staan er een heleboel op het rek. Die gaan over dat onderwerp. Maar lieve mensen, hij zegt met die gewijde palen die je gemaakt hebt, daardoor heb je Yahweh gekrenkt. Dus elke afgodsding wat je opricht en dat God noemt, jouw gewijde palen. Nou, zo moet je ook stoppen met de afgoderij. Alleen mensen kunnen het heel moeilijk van hun afgoden af. En toch moet je je afgod pakken en hem verkreukelen op de grond en naar de vuilverbranding sturen. Dan zeg je zo, die God is weg. Ik buig er niet meer voor. Ja, zegt hij, hij zal Israël prijsgeven. Ik vind het de verdrietigste woorden die er zijn. Hij zegt, ik ga ze wegrukken en naar de overzijde van de rivier verstrooi je naar Babel toe en ze over de hele wereld heen. Omdat zij hun gewijde palen gemaakt en daarvoor door Yahweh hebben gekrenkt. Hij zal Israël prijsgeven, lieve mensen. Stel nou voor dat je je naam invult op Israël. Hij zal Wim prijsgeven. Ik zou schreven. Ik zou de hele hemel bij elkaar schrijven, net zolang dat vader me hoorde. En toen zei hij, ja, maar ik wil helemaal niet prijzen geven, want ik wil u dienen. Dan zegt hij, oké, okay, oké. Okay. Nou, zegt vader dan, ik overzie de tijd der onwetendheid, Wim. Maar hij zegt wel, hele moet je nou gaan bekeren. U kent de uitspraak toch, hè? Gij overziet de tijd van onwetendheid. staat in handelingen, ik geloof handelingen, 20. Maar ik heb het even niet in mijn hoofd zitten. Hij zal Israël prijs geven wegens de zonde die Jerobian bedreven heeft... En die hij Israël heeft doen bedrijven. Dus als je door Rome wordt aangezet en je volgt de Rome in de zondag... dan bedrijf je door de zondag de zonde als je die plaatst tegenover de sabbat. En als je dan een kerstfeest wil gaan vieren in plaats van Pesach en al die andere feesten weer, Geef die feesten een schop onder de kont en zeg nooit meer in mijn leven een christelijk feest. Wij vieren de feesten van Torah en elk feest van Torah is een prediking over Yeshua, de Messias. In zijn geboorte, in zijn opkomst, in, zijn, in, de, in, in de Shavuot, uitstorting van de geest. Ook onze Heer Yeshua ontving grootste Heilige Geest. Vanaf die dag kon hij wonderen en tekenen doen. Hij haalde doden uit het graf. Echt waar, lieve mensen. Het is belangrijk om hem te kennen op die wijze. Markus 7, laten we even een stukje pakken uit het Nieuwe Testament. Yeshua die zegt tot die schriftgeleerden en die fariseers die om hem heen staan. Nou zegt hij terecht heeft de profeet Jezaja van jullie huigelaars geprofeteerd. Ik weet dat je dit taalgebruik niet zo lekker is. Maar Yeshua doet het wel. Ik zeg ook niet dat je naar de eerste beste protestantse dominee moet stappen en zeggen jij huigelaar. Want dan wordt er kwaad over je gesproken. Maar je zou het wel moeten doen. Het liefst van tevoren eerst vertellen wat de waarheid is. En als hij iets verwerpt en hij gaat erin door, dan is het een huigelaar geworden. Jezaja heeft terecht gezegd: Huigelaars. Bent u het mee eens? Hij zei tot hen: terecht heeft Jezaja van u, huigelaars, geprofiteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen. Hun hart is verre van mij. Israël heeft er altijd gezegd: Ja, maar Abraham is onze vader. Nou, wat zei Yeshua? Als Abraham jullie vader is, dan. Dus tegen de Joden zegt hij: Als Abraham je vader is. Had je naar mij geluisterd? Wij zeggen toch ook dat Abraham onze vader is of niet? Ja, toch? We zijn het allemaal kinderen van Abraham? Want we zijn in hetzelfde geloof van Abraham gaan wandelen. Ook Abraham keek uit naar het zaad wat komen zou, wat hem beloofd was. Dat zaad was, was natuurlijk een heleboel kinderen, maar één van die kinderen van zijn na zaten is Yeshua, de Messias. In dat zaad zijn wij kinderen van Abraham geworden. Daarom volgen we Abraham in geloof. Nou zegt hij, dit volk eert mij met de lippen, hun hart is verre van mij. En dan zegt hij een hele ernstige uitspraak, onze Heer Yeshua. Te vergeefs eren ze mij. Zult u hem altijd onthouden? Als je van de weg van de Torah afstapt en daarmee denk je Jeshua te volgen, dan zegt Jeshua nu al tegen je, te vergeefs eer je mij. Omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Heeft u dan een ander woord voor, leringen die geboden van mensen zijn? Hoe noemen ze dat in de kerk? Dogma's. Dogma's zijn menselijke inzettingen. Die de mensen stellen boven de inzettingen van God. Te vergeefs, zegt Yeshua, eren ze mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Over wie had Yeshua het? Hij citeert namelijk wat Jezaja heeft gezegd. In de tijd van Jezaja ging dat hele volk Israël, of die, ook Juda, ging naar Babel toe. In drie partijen werden ze uitgevoerd. Omdat ze geboden en inzettingen en leringen leerden die van mensen waren. Echt waar, dat is een probleem. Ook Israël... En ook Juda zijn daarvoor uitgevoerd. Wij zullen proberen niet in dezelfde fouten te vallen, zegt Paulus, die ook hun hebben gedaan. Hij zegt: vergeef verwaarloost het gebod van God, en u houdt u aan de overleveringen de mensen. Dus je houdt je liever aan wat je geleerd hebt in de Meerde kerk, of naar de dogma's, of naar de Dordtse leerstellingen, als dat je gewoon leert wat er in het Torah staat. Nou zegt hij: als je dat wil doen, heb je te vergeefs gedacht dat je mij zou eren. Dus ook serieus naar de Dordtse leerstellingen leven, dat is te vergeefs. Zoals het zegt. Te vergeefs en Yeshua die citeert de profeet Jezaja. Gij verwaarloos het gebod Gods. Hij zei tot hen: het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking. Waarom? Om de overleveringen in stand te houden. Herkennen we ons een beetje uit de jaren voordat we de snapten hoe de Torah elkaar zat? Dat hebben we toch met vuur en zwaard hebben dat verdedigd? Dat leer van onze vaderen. Maar het was dus niks. Het was misleiding. We hadden het over Sabbat, Peesdag, ongezuurde broden, Shavuot, bezuinendag, grote verzoendag, loofhuttenfeest, de achtste dag. De feesttijden van onze Abba Yahweh. Mijn feestjes, zegt hij. Kom naar mijn feestjes toe. Ik hoop dat we nooit meer een feest zullen missen. Die zondag, dat paasfeest. Als woensdag doet het in de asbak. Witte donderdag. Nou, het is onzin, hè? Echt waar. Goede vrijdag, stille zaterdag, onbevlekt ontvangenis. Maria naar de hemel is niet waar natuurlijk, ze is in het graf. Allerheilige en alle zielen, waar hebben ze het over? Kerst, mis. Het is gewoon mis. Kerst is mis. En Trinitatis, kent u dat woord? Dat is de leer van de drie eenheid. Als je nog enigszins gedachten hebt, dit leerstuk van Rome, dan hoop ik dat je het vandaag weggeveegd hebt. En dus zeg ik, ik zal nooit meer spreken zoals Rome gesproken heeft. Laten wij dus niet volharden, broeder en zuster in de afgoderij en in ongehoorzaamheid. We hebben gezien welke consequenties het had voor uh, Jerobeam. Geprezen zij de naam van Yahweh. Hij is onze God en Yeshua is de zoon van Yahweh. Onze Heer en onze Meester. Heerlijk om Hem te volgen. Maar iedereen zal persoonlijk verantwoording moeten afleggen of hij bij Israël hoort of dat hij er niet bij hoort. Zeg niet ik hoor bij Israël en je gaat de geboden van God overtreden. Het is een vreugde om bij Israël te horen, want het zijn overwinnaars.